Burgemeester van Aartsen is tevreden over het optreden van de politie in Den Haag. Volgens hem was het optreden daadkrachtig, snel en effectief. Twee jaar geleden waren er na wedstrijden van het Nederlands zelftal... ook rellen op het Jongbloedplein. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. In Garkov kwamen de Denen al in de 23e minuut op voorsprong... door een doelpunt van Kroon Kroondeli...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 Het weer, vannacht kans op wat regen. Morgenochtend eerst zon, later op de dag bewolkt. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Elke week kom ik live vanuit het College Hotel in Amsterdam. En dan zit er op de kamer iemand die. Ja, even tot rust of tot zichzelf mag komen. En vanavond hebben we iemand die. Ja, het is eigenlijk wel de sportzomer, maar hij gaat over het nieuws. En het nieuws gaat altijd door. En niet zomaar het nieuws, nee, hij is de hoofdredacteur van Nieuwsuur op Nederland 2. Maar hij is nog maar even hoofddirecteur van binnenkort. Wordt hij mediadirecteur van de NTR? Ik heb het over niemand minder dan de heer Karel Kuil. Klop op zijn deur, kamer 108. Ik hoop dat hij er is. Misschien zit je nog nieuwsuur te kijken. Oh, daar gaat de deur toch open. Daar ben ik al. Dag Patrick. Hé hey, Karel. Oh. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk van uh, het project wat wij gezamenlijk gemaakt hebben. De nieuwste Show. Bier ja. en, uh, en toen nog Nova. Ja, dat is zijn nog hele goede herinneringen. Hoe uh, voel je je? Uh, goed. Ja? Ja, ik voel me echt goed. Want het is natuurlijk een zeer treurige avond. <lacht> Ach ja acht jaar. Nee, ja, weet je, ik zag. Het was wel gek om hier naartoe te komen en um, allemaal sombere gezichten. Ik uh, kwam vlak naast een, uh, een café met een grote buitenruimte. En die altijd wordt ingericht bij elk EK en WK voor in de hoop dat daar honderden mensen op afkomen. Wat ook vaak zo is, behalve dat het weer vandaag niet heel erg mee zat, zat de wedstrijd ook niet zo mee. Dus het café was echt na een kwartier na de uitzending helemaal uitgestorven. Maar ben je daar ook gaan kijken, de wedstrijd? Nee, ik ben thuis gaan kijken. Ik ben thuis gaan kijken met mijn kinderen. Oké, en hoe beleef jij de wedstrijd dan? Ik ben niet een enorme fanaat. Ik vind het leuk. Maar voor mij is het meer amusement dan passie. Maar als het amusement is, wat moet er gebeuren om het amusanter te maken? Nou, winnen zou wel weer. Heb jij tips natuurlijk, jij, <laughs> nee, als joh. een van die 16 miljoen bondcoachers? Je moet, bond je moet me echt helemaal niks over voetbal vragen, Dan weet ik echt. Ik, dan ga ik allemaal hele domme dingen zeggen. Ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik zou moeite hebben... om uh, de namen van uh, alle spelers uh, compleet uh, te hebben. Nu, er ligt nu veel bij Bert van Marwijk, de coach. Jij bent ook een soort coach van ja, jouw ploeg van, van, van nieuwsuur. Ja. ja. Wat voor coach ben jij? Um, ik ben een coach die... Uh, ik, kijk, ik vind uh, uh, dat mensen beter presteren als ze het leuk hebben. Uh, ik ben, van, uh, ben wel eens streng voor mezelf. Maar ik vind ook wel dat uh, iedereen... Um, nou ja, weet je je, je, je kan de hele dag met de zweep erover. Uh, en ik heb ook wel bij programma's gewerkt... Of, met culturen te maken had. Toen wij samen gingen destijds uh, als NOS Laat met uh, Achter het Nieuws. De Vara, jouw nieuwe fusiepartner straks, um, was meer van de zweep erover. En um, wij zaten toen, wij waren toen nog NOS. En wij waren meer van, nou ja, weet je, uh, uh, overtuigen, leuk hebben, uh, uh, dat vooral, weet je wel? En dan. Uh, krijg je mensen tot uh, vaak enorme prestaties als je dat uh, een beetje handig doet. Maar dus toen kwam achter het nieuws en NOS laat bij elkaar dat werd Nova. Ja. Uh, was het toen de zweep over naar Varen traditioneel? Nee, dat was het een van de. Het is het niet. Dat is uiteindelijk niet, uh, niet gebeurd. Het is toch heeft de de, de NOS traditie uh, is toch dominant geweest. Het heeft ook te maken met de mensen die daar een hele dominante rol speelde. Hè? Ad van Liemt, uh, uh, nu veel gevraagd uh, historicus... maar een van de, de uh, oprichters ook van, uh, van NOS Slaat en uh, Nova. Tom Kamlach, uh, ook onze eerste hoofdredacteur. Dat waren mensen die ook veel meer van uh, het... Weet je, uh, proberen mensen te stimuleren uh, door het ze leuk te maken. Ze zeggen, we werken bij een mooi en leuk en uh, fantastisch programma... Maar ook mensen presteren beter als ze het ergens leuk hebben. Maar hoe maak jij mensen beter? Nou ja, kijk, ik, wij zitten veel praten. Wij zitten natuurlijk terwijl of ik uh, en, en de adjunct, uh, we zitten er wel bovenop. Veel, uh, uh, veel praten, veel uh, uh, ja, vergaderen is, is een, een woord dat eigenlijk niet bij de journalistiek hoort. Dus uh, we hebben het veel over dingen. We hebben ik heb uh, in het begin van mijn hoofdredacteurschap heb ik de hele redactie ik kwam en het was een soort uh, ja moet je zeggen een soort uh, koekjesfabriek. Met allemaal bureau, veel te veel bureaus en uh, iedereen met de rug naar elkaar toe en schotten overal. We hebben die redactie anders gemaakt. We hebben hem opener gemaakt. Ik ben, waar de vorige hoofdredacteur helemaal in een hoekje zat... in een kamertje, ben ik uh, midden op de redactie gaan zitten... met een grote tafel, uh, geen bureau, um, en gezorgd. En in, centraal in de redactie staat een, staat een hele grote tafel. Een soort uh, vergadertafel, maar waar de ochtendvergaderingen zijn... maar waar iedereen aanschuift je broodjes eet, koffie drinkt en waar voortdurend uh, gepraat wordt. Dat is natuurlijk uh, journalistiek veel, uh, veel oude hoeren. Ja, veel oude hoeren. Maar ik kan me ook voorstellen... dat je af en toe eens kwaad moet worden ja. om mensen... Doe je dat, dat ook? Gebeurt, ja, natuurlijk gebeurt het wel. Ja, je wordt wel eens kwaad. Wanneer word jij kwaad? Um, ik word kwaad om, om verschillende redenen. Ik word kwaad van, uh, uh, van onzorgvuldigheid. Als wij dingen niet goed hebben gedaan... Weet je wel, als, je, als je slordig bent geweest en je hebt mensen. Uh, uh, nou, je, je hebt gewoon je verhaal niet in orde. Nou, kan ik wel. Dat, dat, dat kan ik moeilijk hebben. En ik kan moeilijk hebben dat mensen echt de kantjes eraf lopen. Dat vind ik ook wel lastig. Dus Ik, ik kan niet zo goed tegen mensen die niet uh, eerlijk en oprecht zijn. Weet je wel? Iemand die. Uh, nou, dat. Weet je, ik, ik hou wel van streten mensen. En is dat dan één op één dat je kwaad wordt... of loop je ook wel eens echt ziedund over een redactie? Ik mijn, mijn, uh, misschien, uh, nee, Misschien... Nee, dat zou je... Uh, op, het, is het makkelijkste antwoord is, vraag maar op mijn redactie. Maar ik uh, kan opvliegend zijn. En ik kan flink uit de, uit de bocht vliegen. En uh, ja, dat... Uh, de, gewoon als ik denk, oh, donderna erop... Je, weet je, mensen... Gezeur en ik kan... Weet je, gezeur kan ik ook uh, kan ik moeilijk hebben. Gezeur over uh, vakantieuren... Uh, kilometervergoedingen... Uh, uh, telefoonkosten. Dat vind ik gezeur. Ga jij daar ook over? Ja, daar ga ik ook allemaal over. Oh, ik ja. dacht dat het toch ook vooral inhoud was. Ja, maar bij maar... journalistiek management... horen ook dit soort dingen. En dat moet ook, en dat moet allemaal goed geregeld zijn. Maar... Uh, kijk, wij gaan. ik ben niet de journalistiek ingegaan om heel rijk te worden... om heel veel geld te verdienen. En dat word je ook niet in de journalistiek. Dat is niet een, een, uh, een beroep waar je, je bij loopt. Dan moet je iets anders gaan doen. Ook goed. Maar journalistiek, uh, weet je wel, dat moet je ook... Als, als je gaat mekkeren over uren in de journalistiek... dan uh, gaat er iets uh, scheef. Waar is jouw journalistieke drive dan vandaan gekomen? Ja, weet je... Dat, uh, het is uh, bijna ongeloofwaardig. Maar ik, ik heb dit altijd willen doen. Ik heb nooit... En waarom zeg je dat het is bijna ongeloofwaardig? Nou ja, weet je, het is, de, mensen worden eerst brandweerman te worden. En uh, weet je wel, je wil een brandweerman, een piloot, en noem maar op. Maar ik wilde... Dit wilde ik. En, um, Vanaf ik dat je vier of zes nou, of acht was? Ja, dat klas. is waarschijnlijk heel jong. Uh, maar ik herinner me, als, als uh, klein jongetje uh, zat ik op de van mijn uh, van mijn tante preegmoeder uh, bijna uh, Zat ik uh, krantjes te maken weet je wel daar zat ik uh, uh, ja met uh, ditjes en datjes en wat er gebeurt in de straat nou noem maar op dat soort dingen hoe heet het dus ik brand? ben wel uh, ja vast zoiets als de, dat weet ik niet meer maar het is altijd zo'n lultitel uh, dag in dag uit of uh, verzin het maar zo'n uh, jaren zestig titel maar um, het, was, het is voor mij heel lang. Dit is wat ik wil. En um, nou ja, ik ben het gaan doen. En ik ben nooit iets anders gaan doen. Maar is het dan leuk als hoofdredacteur? Zou je niet liever. Van ja, zich geweldig als hoofdreducteur. Nee, ik heb, ik, ik, heb, ik heb het allemaal doorlopen? doorlopen. Zou je niet liever naar de, de ja, heb ik ook gaan? gedaan, Heb ik ja. ook gedaan. Kijk, ik heb ook. Um, ik ben heel lang verslaggever geweest. Uh, en ik vind het zelf ook heel erg leuk om mensen op pad te sturen. Ik vind het leuk als. Um, uh, Marielle, uh, Tweebeken, uh, de mensen van, van De Vuur, een van de, van de twee enkers, van de drie eigenlijk. Uh, uh, als die uh, de, de leiding van De Vuur er midden zaagt vanwege dat uh, malle project uh, dat ze met RTL uh, hebben gedaan. Niet alleen de leiding van De Vuur, ook Reinhard ja. Oerlemans, werd naar ja. uh... Daar kan ik van genieten. Ja. Daar kan ik oprecht van genieten. En ik kan ervan genieten als uh, Saskia Dekkers weer met een prachtige reportage uit Griekenland, Spanje, weet ik waar, vandaan komt. Daar geniet ik van. Ook omdat ik weet, uh, weet je wel, veel van die dingen worden geboren bij mij aan tafel of op de redactie. En ik zie dat gebeuren en je ziet iets groeien, iets moois ontstaan. En dan het leuke aan mijn werk is als dingen nog mooier zijn dan je ze hebt bedacht. We hebben, wat, um... wat is jouw invloed daarin? Kan, kan, nou, jij, kan, ja, jij, kan jij verhalen beter maken? Soms. En soms kan je mensen op een spoor zetten, hoop je. Je denkt, god, we moeten nu dit. Wat je doet als hoofdredacteur is, behalve dat je op concrete verhalen... enige invloed hebt, zullen we dit of zullen we dat? Misschien moeten we dit. Maar ook, je uh, legt natuurlijk accenten. Dus uh, ten tijde van uh, die DSB-bank... Uh, en wat daar de, de, de, de, de val van de DSB bank. Daarvan hebben wij gezegd, of daarvan heb ik gezegd. Uh, maar ik was daar niet alleen. Ik bedoel, de, de Clary, uh, Polak zat erbij, het riebink eindredacteur zat erbij. Maar dan hebben we hebben met een clubje uh, zijn we op die bank gaan zitten. Geweldige redacteur, Miriam Lafonlet, op die bank gaan zitten en uh, dacht, dit gaan we nu echt helemaal uitbenen. Ja, en dan uh, is toch het mooie dat je dat in de functie die ik heb... daar kan je een beetje stuur aan het sturen. Dus ga je een maar beetje kunnen we dan geven. zeggen dat jij mee aan, uh, aan de basis hebt gestaan... van de val van de DSB-bank? Nee, nee, dat is onzin, dat hebben ze zelf gedaan. Maar wat je doet <tie> is, uh, je probeert natuurlijk toch te laten zien wat er gebeurt. En als ik heb altijd onzin, je moet jezelf niet overschatten... en je moet je invloed niet overschatten... Je hebt wel invloed, maar uiteindelijk heeft die blank zichzelf opgeblazen. Mm. En uh, meneer Scheringa heeft het allemaal zelf gedaan. Maar de manier hoe jij praat en over leiding geven en uh, dingen beter maken... je lijkt niet alleen een beetje op Job Cohen... maar volgens mij geef je ook een beetje leiding als Job Cohen. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet zeker. Ik heb een hele grappige foto trouwens met Job Cohen een keer op de redactie. En daar is de gelijkenis soms wel fysiek... Uh, uh, dat ik ook al dacht, oh ja, ik word in de stad hier in Amsterdam ook nog wel eens... Uh, dat mensen van de afstand denken, hé... Hé, ouwe Maar nee, ik ben... Uh, ik denk dat ik wel... Ik ben wat minder twijfelachtig. Ik ben wat minder... Denk ik. Ik ken hem niet zo goed. Ik, een beetje. Uh, een heel klein beetje. Maar ik ben veel minder twijfelachtig. Ik ben echt van... Uh, uh, ik weet heel goed wat ik wil. En uh, ik kan ook... Denk ik wel uh, beslissingen nemen. Weet je? Ik denk, ben, ben redelijk snel in het nemen van een beslissing. Die, ik, ik word niet gehinderd door, uh, want ik realiseer me ook dat je soms foute beslissingen neemt. Maar ik weet al vrij snel, en ik, ik doe het natuurlijk al een tijd. Ik denk, nou, nu doen we dit. En dan, weet je, je kan eindeloos uh, heen en weer en noem maar op. Maar ons vak is ook snelheid. Hm. Als je niet snel bent in dit vak, en snel kan denken en snel kan handelen, ja, dan ben je vaak gezien. Want dan kom je achteraan lopen ja. en dat wil je niet. Je wil toch de eerste zijn. Als dus je heel lang gaat wikken en wegen. Maar, maar, maar Job Cohen is ook van de boel een beetje bij elkaar houden. Dat bedoel ik dat. Distilleer ik toch wel een beetje aan. Nou, van. nee, ik ben. Ik ben niet, niet mijn grote... Nee, maar ik vind dat je het leuk moet hebben. Ja. Dat is toch iets anders. Ik vind dat je het leuk moet hebben om goed te kunnen presteren. Maar je moet wel goed kunnen presteren. Ja. Als, je, uh, als dat niet lukt, en ik heb ook toch nog wel mensen uh, gedwongen uh, om te vertrekken. Ja, weet je, mensen die, die in hun prestatie niet uh, voldoen... ja, dat kan je uh, nog eindeloos, uh, dat moet je ook wel proberen... maar op een gegeven moment is het al klaar. Daar ben ik, uh, ja, weet je, dat... Uh, De lat ligt hoog. Ja, vind ik wel. Omdat je het programma... Zo goed is als je. Uh, weet je, wel, als die het Lat is. Als, als die mensen zijn. Je kan niet ja. een goed programma maken met verkeerde en mensen. En mensen die niet goed zijn, zijn het dan redacteuren? Of heb je ook wel eens presentatoren laten verdwijnen? Nou ja, God. Om hele andere redenen natuurlijk. Maar, um, maar dat was. Kijk, ik kwam uh, destijds bij Nova toen um, de vorige hoofdredacteur. Uh, in een enorm conflict met de redactie verzeild was geraakt. Ik had in dat conflict zelf ook een rol gespeeld. Maar toen was het, het programma stond op, op omvallen. Dat het was echt aan het tien ontploffen. Dat was jaar geleden of zo? Ja, 2002. 2002, 2003. Dat, uh, ja, er waren uh, Kees Driehuis, uh, Margriet Vromans, Rob Trip... presenteerde het programma, waren vertrokken. Er uh, stonden nieuwe presentatoren klaar. En nou ja, dat gaf een enorm conflict. En daar, nou ja, dat voert veel te ver en het is ook veel te saai om maar daar. Maar de nieuwe nu... presentatoren waren toen uh, Matthijs van Nieuwkerk. Felix Rottenberg, Jeroen Pauw, Klee Plak. Ja. En um, nou ja, dus, uh, dat leidde tot het sneuvelen van. Uh, nee, het eerst tot het sneuvelen van de hoofdredacteur, uh, die gewoon de redactie niet meekreeg in zijn veranderingsproces. Die redactie die wilde dat niet. Uh, het ging te snel, het ging te, de verkeerde kant op in de ogen van de redactie. En. Um... en zij hielden ook van hun presentatoren, volgens mij. Ja, maar. Kees Driehuis, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Roptrip. Ja, maar weet je wat het ook is, Patrick? Je, dat is natuurlijk toch in het televisievak ingewikkeld altijd: ja. um, is de. Uh, je, je, je hebt presentatoren, maar die zijn ook niet voor het leven benoemd, vernieuwingen gaan vaak gepaard met soms pijnlijke beslissingen. Heel Hilversum ligt bezaaid met presentatoren... die um, uh, op het kerkhof terecht zijn gekomen, be, uh, figuurlijk dan. Want, ja, weet je, um, je ja, soms is het klaar. Of denk je, nou, we zijn toe, ben je toe aan iets anders? Uh, en um, het is niet iets wat je eeuwig doet. Soms gaat het programma een andere kant op. En uh, dat leidt tot een andere opstelling van presentatoren. Tot een ander soort presentatoren. En dat is uh, altijd pijnlijk. Het is nooit leuk. Maar in, de, in uh, de sector amusement is dat nog veel harder. In de journalistiek zie je... Uh, nee, mensen vinden vaak hun weg. Maar je hebt natuurlijk heel veel presentatoren die je nu... Ja, die op een gegeven moment uh, verdwijnen uit beeld uh, raken, uh, gedwongen. Omdat het programma een andere kant op gaat. Ja. Uh, en dat is wat destijds ook gebeurde. Dat was een vernieuwingsdrang. En het was niet gericht tegen die oude presentatoren. Maar het was ook de hang... Nova was, was sleets geworden. En was... Uh, in 2002 was niet meer het programma dat wij hadden opgericht destijds. Nou... De, de, de halfredacteur van toen uh, had daar op zich... ik denk dat hij in een aantal opzichten de tijd een beetje vooruit was. Um, het is allemaal niet zo handig gegaan. Uh, het idee was helemaal niet zo slecht. Mensen, uh, Want kan uiteindelijk vanaf... zijn Matthijs van Nieuwkerk en uh, Felix Rottenberg... met ruzie vertrokken, toch? Ja, uiteindelijk ja, ja, ja nou, dat, en dan druk je het heel euphemistisch <lacht> uit. Maar, uh, het was, uh, Oorlog. Pan, yeah. ja. En toen uh, was de hoofdredacteur weg. En toen werd jij hoofdredacteur. Ja. En toen ja, hadden we op de... Pauw en Clary Polak. Ja. ja. ja. Um, ik zal ook even naar de minibar lopen. Het is jouw minibar, het is jouw kamer. Maar, ja, maar er ja, moet ja, ook wel ja. wat gedronken worden. Wat wil Dat jij? Een heel goed idee. Ik neem een uh, colaatje. Maar dit is toch journalistiek, Dat moet toch gedronken worden? <laughs> ja. Dat is toch ja, zo? Ik ga ook een beetje opletten bij je. Nee, ken jou. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> hoor. nee hoor. Maar uh, heb jij. Is, is, is het net ja. zoals bij. Uh, ik heb hier de opener. Uh, is het net zoals wat Van Marwijk nu ook meemaakt? Dat je toch met, uh, met Snijder, Robben, uh, Van Persie. Het zijn ook ego's waar je mee te maken heeft. Ja. Is dat in de journalistiek ook echt. Nou ja, de televisiejournalistiek is nog een, uh, een gaatje erger. Maar weet je. Proost. Kijk, Van Marwijk. Uh, uh, is, ni is niet helemaal te vergelijken natuurlijk. Ik, dat is echt de uh, 17 miljoen Nederlanders. die uh, ja. kijken groot glas naar een groot hem, Je kan het nooit goed doen. Maar als je op de televisie. Uh, bij de televisie werkt... heb je natuurlijk te maken met allemaal mensen die alles vinden. Die vinden de hele tijd wat. Uh, ik ben niet een bekende Nederlander. Een, een iemand die, die veel uh, in het nieuws verschijnt. Um, maar behalve als er gedoe is met een van mijn presentatoren... En dan vinden allerlei mensen er wat van. En iedereen die vindt er wat van. Iedereen vond wat van Matthijs van Nieuwkijk en Felix Rottenberg. Hoe we het dan hadden moeten aanpakken. Hoe we het niet hadden moeten doen. Of wat zij hadden moeten doen. Maar bijvoorbeeld een hoofdredacteur als Peter Vermeers. Die komt echt vaker naar voren. Die zit heel vaak aan tafel bij bijvoorbeeld de door Om zijn krant ook een gezicht te geven. Heb jij dat niet? Heb jij niet dat je wel, op moet komen voor je programma Nieuws? Nee, dat doe ik ook wel. Ik neem deel aan allerlei debatten. Ik denk wel eens bij Peter. Van mis Zij moeten ook af en toe eens op zijn kant komen, misschien. Um, maar um, dat is. Weet je, uh, het hoort erbij. Het hoort bij dat vak. Je moet ook wel uitleggen. Wat er, als, er, als er gedoetjes zijn. Ja. Maar mijn plek is niet voor de camera. Maar mijn plek is achter de camera. op de redactie. Niet lang is mijn meer. plek want nee. je gaat afscheid nemen van uh, ja. Nieuwsuur. Dus ik heb ja. voor jou een plaat uitgekozen... dat ik hoop een beetje het sentiment uh, deelt van uh, ja afscheid nemen. Dus ik zou ja. zeggen, zeg je koptelefoon uh, op... en ik hoop ja. dat het uh, juist... Ik vind het een fantastische plaat, want het is uh, mijn lievelingsband. Dus Kijk. luister ernaar. naar. Dit was uh, ja, de, de Beatles met uh, In My ja. Life. En dan gaat het uh, natuurlijk over jouw leven als hoofdredacteur van uh, Nieuwsuur. Want ik praat hier met uh, Karel Kuil. En, en jouw grote liefde is natuurlijk uh, Nieuwsuur. Ja. Nou, ja. Hoe, hoe laat je je kind of je ja, baby, moet ik misschien nog zeggen. Ik weet niet hoe ver in welke staat het is. Hoe ja. laat je het achter? Nou, ik vind... Um, uh, goed. Kijk, ik heb mij daarover verbaasd. Zeker nu de laatste weken ik weer een beetje aan het terugkijken ben... omdat ik weet dat ik wegga. Um, hoe snel Nieuwsuur... Het zijn nog maar een kleine twee jaar. Iets meer dan anderhalf jaar bestaat het programma. En het is al een merk geworden. Dat vind ik een wonder. Dat vind ik echt een wonder. Het is uh, alsof Nova iets is van een ver verleden... uit de omroepgeschiedenis en uh, een mooi programma destijds, uh, maar het is een herinnering. En Nieuwsuur is het merk. Daar heb ik, uh, daar zijn, uh, ik vind B&N is daar een voorbeeld van. Dat is dus ook zo'n merk, ook al heel snel was dat echt een merk. Iedereen kende dat. Ik heb dat gevoel met Nieuwsuur, het is een merk. En jij hebt het echt, jij bent, jij bent jaren bezig geweest ja. om dat te creëren. Ja. Het is je uiteindelijk gelukt. Ja. Wat was er zo moeilijk aan het maken van Nieuwsuur? Niemand wilde het. Niemand wilde het, Patrick. De omroepen wilden het niet, want die vonden het oneerlijke concurrentie... omdat wij het in samenwerking met de NOS maakten. En uh, Dan zouden zij van die grote redactie... oneerlijke concurrentie ondervinden met hun eigen rubrieken. De hoofdredacteuren van die rubrieken wilden het niet... want die waren, te bang, voor, waren bang voor een groot machtsblok tegenover zich. Uh, de NOS... Ik wilde het niet, omdat NOVA een programma was... dat gemaakt werd door... de ja, luisteraars zullen er hier niks van snappen... maar werd gemaakt door onder andere de VARA en toen de uh, NPS. En ik wilde het. Uh, ik maar, dacht, maar als je het zo uitlegt, dan denk ik ja. altijd... dat er heel erg in Hilversum gereageerd wordt vanuit macht... en vanuit ego's, en nooit nagedacht wordt... van wat is nou beste voor de kijker. Nee, dat klopt. Dat is, gebeurt heel vaak... Um, het wat ook, en het is niet onbegrijpelijk, maar er wordt in Hilversum... heel vaak uh, geredeneerd vanuit een gewenste werkelijkheid. Of een bedachte werkelijkheid, is beter. Een werkelijkheid waarvan je, weet je, je, je denkt dat, je nog, um, dat het nog zo is als dertig jaar geleden. Die omroepen en de kijker zijn natuurlijk ingrijpend veranderd in die jaren. Nou, de, We zijn... de kijker wel, maar misschien de omroepen niet... Nou ja, de functie van die omroepen moet ik zeggen. Dat is beter. En um, je kan niet meer hetzelfde erin staan. En nu is het helemaal duidelijk. Want nu de hele omvorming die je in Hilversum krijgt... is daar een bevestiging van. Nu neem je in feite afscheid van het oude bestel. En je probeert een nieuw bestel. Waar heel veel over te zeggen is over dat bestel. Maar je neemt wel afscheid van het oude bestel. Daar waren die omroepen lange tijd niet aan toe. Want wat er met nieuwsuur is gebeurd... is daar ook een onderdeel van. Daarom was het zo moeilijk. De VARA wilde niet uit Nova, wat ik ook heel goed begrijp. Daarmee raakten ze een journalistieke parel kwijt uit hun kroon. Maar hoe, heb je dan, hoe heb je ze dan toch zo ver gekregen? Hoe heb je de VARA dan ja, uit Nova het, weten te halen? Uh, ja, daar, daar, kwam, daar kwamen we natuurlijk niet uit. Zij wilden het niet, wij wilden het wel. En op een gegeven moment was het toch, ja, we gaan het doen. De NOS wilde het. Wij wilden het. Het leek ons een goed plan. Uiteindelijk heb ik de Raad van Bestuur van de publieke omroep daarvan weten te overtuigen. Andere omroepen daarvan weten te overtuigen, die ook wel dachten, nou, het is misschien helemaal niet zo gek. En, um... Heb je op die manier de Vara pootje gelicht? Ja, pootje gelicht klinkt wel heel. Uh, maar ja, weet je, op een gegeven moment kom je ergens niet uit. En dan moet je doorpakken. Ja, dat is. Daar... Maar de, de discussie was: de VARA is te, te, zeg maar te links, laat het zo zeggen. En Nieuwsuur moet gewoon onafhankelijk blijven, ja, toch? Weet je, de discussie gaat nog verder. Um, volgens de toenmalige en huidige Raad van Bestuur en volgens de politiek. Je hebt twee, uh, twee werelden in Hilversum. Je hebt een wereld van de omroepverenigingen die moeten allemaal wat vinden. Die zijn links, die zijn rechts, die zijn Protestants-christelijk, die zijn voor de evangelisch, die zijn er voor de jongeren. En dan heb je daarnaast heb je omroepen die er horen te zijn als water uit de kraan die leveren het aanbod dat gegarandeerd is. Dat is bij de wet vastgelegd. Die maken nieuws, die maken sport, die maken achtergronden. Dat zijn wij. Ja. En die twee moet je eigenlijk niet met elkaar vermengen. Dat is de theorie. Maar als je die theorie doorvoert... dan kan een rubriek als uh, Nova destijds... Ja, dat gaat wringen. Ja. Want wat gaan, iedereen zei tegen ons... Ja, die vara zit erin. Jullie zijn links wij waren niet links als Nova, we zijn nooit links geweest als Nova. Maar je krijgt dat stempel opgedrukt vanwege die constellatie. En dat is in de journalistiek dodelijk. Want als jij uh, verdacht wordt van links of rechts... of wat voor ook sympathieën... dan denken ze dat jouw verhalen vanuit dat perspectief gemaakt zijn... Dat is bij ons nooit de drijf geweest. De drijf is altijd de journalistiek geweest. En niet, uh, wij gingen niet uh, uh, Job Cohen of weet ik wie naar de mond praten... omdat hij van de linkse kerk was. Integendeel. Maar als je het zo schetst, die twee werelden... die eigenlijk niet bij elkaar moeten komen... dan moet eigenlijk nieuwsuur gemaakt worden door NOS. En NTR. Of NOS en NTR kunnen één club worden. Ja. En andere programma's die de NTR doen... die kunnen dan misschien door omroep gedaan worden. Dus dat, nee, dat daar, je daar, daar het nee, Want de want, NTR kijk. maakt nu ook nog uh, bijvoorbeeld... Rijman is Laat of zo. Ja, ja. Nee, maar wij doen uh, als NTR dingen... Kijk, het is niet helemaal... want je hebt, je hebt, je hebt grensgebieden. Je hebt, uh, maar waarom... Um, er zijn allerlei programma's... waarvan je bij de publieke omroep... En dat is waarom die publieke omroep natuurlijk uh, zich enorm heeft ontwikkeld. En in de, in de tijd, wat wij vroeger logisch vonden... waar de varen alleen maar linkse programma's maakten... Ja. ja, dat is natuurlijk niet meer het geval. Het is ook weer niet... Positioneer nou maar ben is jij dan in... iemand die eigenlijk meer van het BBC-model is? Gewoon die omroepen en gewoon eigenlijk weg ermee. mee... we hebben nog twee of drie uh, zenders en... Uh, ja, en dan ga ik een ingewikkeld antwoord geven. Dat nee, is, joh, geef is, is, maar zo, gewoon nou, een simpel, nee, antwoord. Al een simpel maar het is Ja, maar zo simpel is het niet. Ben ik van het BBC-model? Ja, als ik het opnieuw zou moeten uitvinden... zou een BBC-model misschien niet zo'n rare constructie zijn... en ik denk zelf dat we langzaam maar zeker die kant op gaan. Dat denk ik. Tegelijkertijd heeft het ook wel iets moois. Ik vind het ook wel weer mooi uh, dat er een bestel is... waar ook nieuwe stromingen of nieuwe clubs... Maar je moet ik kiezen, Karel. Ik bedoel, het is of het BBC-model ja. of iets vanuit vroeger. Dus jij zegt, het BBC-model zou beter zijn. Uiteindelijk, voor een publieke omroep... die nu noodgedwongen smaller gaat worden... 200 miljoen eraf uh, de komende paar jaar... denk ik uh, dat een BBC-model een hanteerbaarder, logischer bestuursvorm is. Maar je raakt iets moois kwijt. Je raakt kwijt dat een club zoals BNN destijds... dat die erbij kunnen komen. Dat je toch een nieuw geluid hoort. En als ze het niet waarmaken, kijk naar Link... dan verdwijnen ze weer. Dat heeft iets moois. Maar ik denk dat het uiteindelijk op lange duur... Uh, waarbij je ziet dat ledenaantallen teruglopen... dat je voortdurende discussies hebt over legitimatie, over taken. Moet een publieke omroep sport doen? Moet een publieke omroep... Uh, uh, je zegt Rijman is laat doen, uh, moeten die... Nee, ik vind zeker dat ze ja. Rijman is laat moeten doen, absoluut. Uh. Maar moet dat uh, door de NTR gedaan worden? Of zou bijvoorbeeld? Ja. Uh, ja, of zou kunst en cultuur, wat de NTR ook doet? Ja, kan dat juist... niet naar de AVRO toe? Ja, juist, uh, dat, zijn, dat zijn kwetsbaar. Dat is nou precies een goed voorbeeld. Kunst en cultuur is een kwetsbare programmasoort. soort. Nou. is kwetsbaar. Dat moet je garanderen. Maar waarom dat zou de afro je? dat niet uh, kunnen doen? Omdat de, de AVRO afhankelijk is van leden. Als de, afro, als de leden in meerderheid bij de AVRO zeggen... ja, dat, daar zien we helemaal niks in... dan gaan ze iets anders doen. Hm. En terecht. Want zij worden afgerekend op de hoeveelheid leden die ze hebben. Bij de NTR, bij een taakomroep, is dat niet het geval. Dus bij ons kan je ons erop aanspreken. Want het staat in de wet dat wij dat moeten doen. Ik het staat in de wet dat wij jeugd moeten doen. Het staat in de wet dat wij educatie moeten doen. Dat is het bouwen van dit bestel. Ik eh, praat hier ook inderdaad met de aanstaande... mediadirecteur van de NTR... die nu al goed ja. uh, weet te verkopen hoe, hoe nou, Emma... Nou, nee, de NTR programma's wel. maakt. Ja. Maar terug nog even naar de ontstaansgeschiedenis van Nieuwsuur. Want ja. je had natuurlijk uh, de, de VARA... die je uh, moeilijk uit uh, Nova kreeg. Maar je had ook te maken met uh, Studio Sport. ja. Ook best een club waarvan je denkt, ja. nou, die, kunnen ook, die vinden het ja. ook fijn om zichzelf te zijn. En dan ook nog het NOS. Ja. De NOS. Hoe heb je die schotten weg weten te krijgen... en die allemaal in hun plekje weten te geven in dat ene uur? Ja, nou, weet je, het is iets heel geks was er. Uh, het was, uh, nou, een paar jaar geleden uh, leek het allemaal te lukken... En toen werd het door een brief van, uh, van omroepen onderuitgeschopt. Die, die zijn gaan klagen bij de raad van bestuur. En uh, toen zei de raad van bestuur, oh, we doen het toch maar niet. Nou, zo weer terug bij af. Toen zat ik in een vergadering uh, met de directeur van Den En we liepen naar buiten. Het ging, ik weet ik geen idee meer waar die vergadering over ging. Um, en we liepen naar buiten en uh, we zeiden tegen elkaar... waarom gaan we het niet toch gewoon proberen? Nog een keer maar dan met z'n tweeën. En toen euh, nagedacht, toen hebben we het gaan doen. En toen, vanaf dat moment, is het eigenlijk gaan lopen. Toen zijn we gesprekken over hoe zou het er dan uitzien. Hebben we hebben eindeloos veel sessies gehad in het geheim. Uh, hoe gaat het eruit zien? Hoe zou zo'n programma uh, gaan vliegen? Nou, daar zijn we uitgekomen. Maar toen en... hadden we een gewoon een hartstikke goed plan, Patrick. We hadden een geweldig maar hoe plan. Maar moeilijk is het om gewoon de ego's van de NOS en van Studio Sport te slechten en gewoon één programma te maken. Als je een uh, goed plan hebt, dan is dat uh, te doen. Nou ja, we hebben het gedaan. Nou, <laughs> en we hebben... Uh, het maar, kijk, jaren hadden... van je leven gekocht. Ja, kan maar, maar ze op. hebben natuurlijk meegepraat. Uh, ook Sport heeft meegemaakt. Maar wat willen ze? En het was ook in het belang van Sport. Sport ja. vond het... Uh, die vond het een leuk plan. Maar die zagen voor zichzelf ook een rol... Uh, die ze uh, naar hun eigen zeggen ook... Graag zouden vervullen. Veel meer, uh, uh, laten we zeggen, journalistieke sportreportages. Die niet direct gingen over de sport zelf, maar meer over de betekenis, de achtergronden van sport. Dopinggebruik, medicijngebruik door topsporters. De uh, uh, rigging van, uh, van, het, van wedstrijden, fixing van uh, wedstrijden. Nou, dat soort dingen. Weet je wel, dat soort verhalen, dat wil sport ook graag maken. En daar hadden ze geen platform voor. En daar was nu Nieuwsuur weer een heel mooi platform voor. Dus en, en, uh, de, de zoveel van, van, sport... van die achtergrondverhalen zitten er toch niet in in Nieuwsuur? Het is toch gewoon je... de highlights van sport? Nee, maar uh, de, de ambitie in. is in ieder geval... Het zouden wat ons betreft, ook wat sport betreft trouwens... zou het ook wel meer mogen uh, worden. Maar dat is wel de ambitie geweest. Kijk, we hebben een aantal verhalen gehad... Uh, die echt journalistiek betekenisvol zijn... Ja. In de wereld van sport. Maar hoe moeilijk was het nou om Nieuwsuur te creëren? Moeilijk. Ontzettend moeilijk. Omdat er altijd wel een reden was... Mensen zijn heel goed in het bedenken van redenen... waarom dingen niet kunnen. Waarom ze ze niet willen. En, uh, en waarom lukt het, wel het jou wat. wel? Nou ja, Omdat ik een lange adem heb gehad. Ik heb gewoon een lange adem gehad, Patrick. Het is niet anders. Ik, heb gewoon, ik was er echt van overtuigd dat het zou werken. Ik, ik wil het gewoon. En toen begon het en toen kreeg je de affaire Eva Jinek. Nee, hij was voordat het begon. Ja, vlak voordat het ja, begon. Die ja. had net even hier ja, aangesteld. En toen kreeg ja, zij een relatie met Bram Moscovits. En toen zei jij. Ja, dat kan niet. Ja, dat is zo'n. Uh, zoals het was. Ja. Dat was natuurlijk geen fijn. Uh... En zij zei dat is belachelijk Ja, en meer mensen zeiden dat. Dat hebben allemaal mensen hebben mij uh, voor gek verklaard. En dat snap ik ook heel goed. Uh, uh, maar ik heb wel. Ik sta nog steeds natuurlijk vol. Ik denk, nee, dit, dit moest. Uh, zo. Dit was, er was geen andere beslissing mogelijk. Waarom? Kijk, uh, als je nou naar het... Uh, je kan kijken naar de voorgeschiedenis. Je kan kijken naar de... Ik ga er ook niet heel veel, weet je wel. Het gaat, uh, het gaat mij er ook veel te veel over. Nou ja, maar goed, jij zegt dat nee, je dan terugkijken. Dus dan ja, het ook dat bij. is goed. Ik, zal het ook, ik, ik vind het prima. Nee, kijk, omdat... Um, ik heb één... Er zijn heel veel redenen voor. Maar kijk nou eerst naar het dossier, naar het, het verleden. Uh, de, de echtgenoot van jouw enker... Wordt, uh, wordt bedreigd en wordt vanwege een, een, een dreigingsanalyse wordt afgevoerd naar het buitenland. Gebeurt met Moscovici. Moet onderduiken, omdat hij bedreigd zou worden. Of het nou waar is of niet, maar dat is, of tenminste of hij nou feitelijk bedreigd werd of niet. Maar dat was aan de hand. De, uh, als advocaat van Holleder was hij om allerlei redenen terecht of onterecht in opspraak vanwege nauwe banden die hij zou onderhouden uh, met zijn cliënt. Is een punt van discussie geweest. Advocaat van Wilders in een geruchtmakend proces heel lang heeft geduurd. Gedoe met beslaglegging uh, op zijn huis, op zijn kantoorhuis, uh, ik het, zijn, zijn kantoor en woonhuis. De conflict met de Belastingdienst. Het zijn allemaal affaires. Ik kan er nog wel even doorgaan. Nu net weer uh, proces uh, uh, vanwege dat de Europese noodfonds. Het is een publieke persoonlijkheid die uh, ook zelf het onderwerp is regelmatig van nieuws. En zijn echtgenoot, vriendin presenteert jouw programma dat onafhankelijk, ongebonden, objectief, et cetera is. Dat zijn dingen die niet te rijmen zijn. In het buitenland uh, is het volstrekt vanzelfsprekend dat de vrouw van de nieuwe president van Frankrijk uit de politieke redactie van Paris is gehaald, waar zij werkte. Daar is geen twijfel over. Er was geen twijfel over dat, dat toen... Het ook de uh, presidenten van Frankrijk. We hebben, het over de van we hebben het over de president van Frankrijk, maar we hebben het ook gehad over de minister van Financiën van Frankrijk, Dominique Strauss-Kahn destijds, maar die getrouwd was niet met aan Anson... de president van Frankrijk. Nee, dat is waar, maar je hebt ook in hoor, maar... nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar wat ik zeg is dat er dingen door elkaar gaan lopen en daarmee grijp je dus in in iemands privéleven. Juist omdat het heel je maakt jezelf als programma, maar ook als presentator heel kwetsbaar, want je bent niet meer, je zit daar niet meer als een onafhankelijke objectieve en al is het alleen perceptie. Bij elk groot nieuwsmedium, binnen en buitenland... zeker in het buitenland, bij alle belangrijke... en dat hebben we het niet alleen over presidenten... bij elk belangrijk nieuwsmedium hebben ze daar gedragscodes voor... die dat uitsluiten. Die hebben wij ook. En waarom vind je het zo moeilijk dat het hier dan vaak over gaat? Of dat je het weer moet uitleggen? Nou, weet je, omdat het die, die discussie heel uh, onsmakelijk gevoerd is. Weet je wel, ik heb... Uh, um, er zijn allemaal mensen die heel erg opgewonden daarover hebben gedaan... zonder zich echt even te verdiepen in uh, hoe het zat. De, en dat is een hele persoonlijke aanval op mij geworden. Weet je, alsof Ik ben een seksist en een, uh, nou, wat allemaal. Het uh, leid een sekte. Uh, nou ja, oké. Okay. Dat, dat is niet heel erg aangenaam. En ik heb, weet je... Uh, Eva doet nu haar programma's. Doet ze goed. Het is een talent... Ze doet het prima daar. Oké. Okay. Allemaal goed. Ik, ik wens haar dat allemaal toe. En het is een talent. En dat kan ze allemaal... Uh, ze doet het nu hartstikke goed. Alleen niet bij ons. Wij hebben toch een ander soort uh, uh, rol in dat journalistieke landschap. En dat mijn taak is om dat te bewaken. En word je er nog altijd op aangesproken? Het feit dat je een seksist bent en een secte leidt? Nou, niet op, niet op de redactie. Ik bedoel, het is niet iets wat. En ook niet door de NOS. Want kijk, wij hebben daarin natuurlijk niet. Ik heb niet zomaar die beslissing in een eentje genomen. Uh, voor de NOS was het ook geen punt van twijfel. Voor de redactie was het geen punt van twijfel. Voor uh, mijn directie was het geen punt van twijfel. Ik heb, ben natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb er heel lang over nagedacht en over uh, gediscussieerd. En ik ik hoop dat hoe het natuurlijk ook. was het gesprek het met Eva. Begreep ze het? Nou nee, kijk, dat kan je ook niet van iemand verwachten dat je zoiets begrijpt. Natuurlijk, de, de, ze. ze uh, de, zoiets, weet je, dat is ook bijna niet. Iemand die daarin zit, als ze dat tegen jou zouden zeggen. Of weet je, dat is niet. Uh, zelfs het tegen mij zouden zeggen. Ik zeg je, ja, maar je trekt mijn integriteit toch niet in twijfel. En wat daar. Uh, wat er natuurlijk gebeurt, is dat je het hebt niet alleen over integriteit, maar je hebt het ook over perceptie. Een programma is ook wat mensen denken dat je bent. Ik had het net over uh, Nova en uh, het idee dat wij tot de Linkse Kerk uh, zouden behoren. Dat gaat je op een gegeven moment in de weg zitten. Dus je hebt als journalistiek medium heb je ook te maken met perceptie. En kijk, nou ja, even nog. We hebben het over um, uh, ongelukken die, uh, die in die sector gebeuren. Je hebt die affaire met Frizo en NRC uh, ja. vastgevolgd. Dat is ook zoiets waar privé en zakelijk door elkaar heen zijn gaan lopen. En waar brokken zijn gemaakt. Het zijn echt brokken gemaakt. Is het tussen jou en Eva ooit nog goed gekomen? Ja, ik geloof niet dat. Dat weet ik niet. Ik bedoel, het, is niet, uh, het, uh, het, het was toen. Het, ik bedoel, we, waren niet, we stonden niet op vriendschappelijke. Het was een professionele. En ik zei het professioneel genoeg dat. We hebben het er nog over gehad, we hebben het afgesloten. En ze zegt: Nou ja, weet je. Ik vind dat, jij vindt dat. Ik zit in de positie dat ik dat soort besluiten moet nemen. Jij bent het daar niet mee eens. Maar je kan elkaar toch een hand geven. En ze heeft daarna ook in een andere rol, gewoon in nieuwsuur uh, uh, opgetreden. Als resultaat van het uh, nationaal. Ja. En uh, is het uh, tussen jou en Bram Moskvits, is dat ooit nog goed gekomen? Ik kende helemaal niet, dus dat hoeft niet goed te komen of slecht, uh, het, was, het was niet slecht, het was niet goed, het was niks, want ik ken hem niet. Was het, dit het dieptepunt van nieuwsuur of was het dat toch het verdwijnen van Kleriy Polak? Die lange reportages zou maken, ja. langere interviews ja, gaan ja, doen. Ja. Uh... Nou, nee, dit was. Dit was, ik, ik, dit was een onaangename. Kijk, bij Clary, we kwamen er. zij was niet gelukkig in die rol. En uiteindelijk, weet je wel, het was ook niet iets wat wij. Dat hadden we. Ik denk dat ik daar zelf iets te optimistisch over was. Ik dacht dat het mooi zou werken, dat het goed zou werken. En waarom, het leek toch, waarom mocht Clary nieuws u niet presteren? Nou ja, omdat. Uh, er is altijd geroepen dat het kwam omdat ze links zou zijn. Dat is echt klarikoek. Uh, nee, kijk, het was simpel. Wij hadden. Uh, er kwam een nieuw programma. Wij hadden twee presentatoren. En we hadden kunnen zeggen, nou ja, weet je wat... we zetten die twee presentatoren door naar het nieuwe programma. Daarvan zei de NOS, ja, maar luister eens... wij gaan samen een nieuw programma maken. Wij willen ook zichtbaar zijn in dat nieuwe programma. Dus wij willen graag iemand van ons naar voren schuiven. En dan wordt het ook echt een nieuw programma. Dan maak je een nieuwe start. Nou, dat vond ik... Uh, ja, weet je, dat vond ik niet, uh, niet onredelijk. En toen is de keuze op Twan gevallen. En uh, daar kan ik heel formeel over doen, maar uh, de keuze is op Twan gevallen. Niet op Klering. Daar kwam het op neer. Niet omdat de niet goed was, et cetera. misschien klering? Nou, een hele ander opzicht. Uh, ik, kijk, ik geloof dat dit uiteindelijk uh, goed is geweest. Niet omdat de klering niet goed is, maar omdat het programma zich in een richting heeft ontwikkeld die, laten we zeggen, meer bij Twan past dan bij Clary past. Twan is meer een nieuwsbeest en Clary is meer een interviewer. Clary ziet zichzelf ook niet als presentator. En dat is een rol die je bij Nieuwsuur toch veel meer moet ja. spelen. Nu, was vanavond Nieuwsuur? Uh, heb je gekeken? Ja, een stukje, want daarna ging ik hier naartoe. Dus ik heb wel Spanje nog uh, gezien en ik... Um... Het was om half elf? Ja. Ik vind dat dan heel erg, want normaal gezien nieuwsuur is ja. 10 uur... en duurt een ja, uur, zo ook de titel. Dit en nu zijn... is het om half elf en duurt het uh, 33 ja. minuten. Ja, nee, maar kijk, dit, is, dit zijn tijden dat je wel even de kaak op elkaar moet... Uh, of je, uh, je tanden moet laten knarsen. Nederland staat in teken van voetbal. Ja, maar daar en hebben Nederland één ezen... voor, toch? Er wordt ja, nee, van nee, alles kost. gedaan, voetbalwedstrijden blijven de hele de, tijd. De, ja, uh, check... ja, maar het check... uh, dat is allemaal waar. waar. Maar van het, uh, waar. het interessante is dat um, bij voetbal, mensen houden heel erg van voetbal... maar die kunnen ook nog wel eens tegelijkertijd van nieuwsuur houden. Mm -hmm. Wat wij nu hebben gedaan, uh, is het een half uur naar achter geschoven. Het is overigens van, van maandag tot en met vrijdag gewoon 52 minuten, nog steeds. Um, om mensen de gelegenheid te geven bij de wedstrijden te kunnen zien op een avond. En om half elf ook nog nieuwsuur. Ja, maar het is toch om... Het acht uur journaal is toch ook gewoon om acht uur ja. en niet om half negen? Ja, nee, dat klopt. Maar de wedstrijd begint om half negen en niet om acht uur. En um, ik vind het belangrijk dat wij... Uh, we, we kunnen heel principieel zijn en zeggen nou, ik kan mij wat schelen en uh, we blijven eisen. Als ik hierdoor een paar honderdduizend mensen extra weet te trekken... met nieuwsuur om half elf, dan ga ik daar blind voor. Daar ben ik helemaal niet principieel in. 10 uur is normaal gesproken de rest van het jaar. In Nederland is natuurlijk niet normaal op dit moment. Heb je hier in de stad rondgelopen, loop je in Nederland rond. Weet je wel? Ik, liep, uh, ik liep om 5 uur met de boodschappen terug naar huis... en uh, ik zie alleen maar mensen met oranje hoofdtooien... jurken, schoenen, uh, gezichten met uh, rood, wit, blauw geverfd, etc. Maar goed, je hebt nu toch nog een streepje nieuwsuren gekeken. Ja. Uh, zag je ook iets van, nou, dat kan beter? Wat zag je dan? Nou, Ik vind de samenstelling was vanavond niet ideaal. Dat was, dat allemaal, was, buitenland. Dat was allemaal buitenland? Dat allemaal buitenland. Het is een rubriek die veel buitenland doet. Ja. Maar ik vind dat er in dat een zekere verhouding moet zijn. Um, maar dit had je op het planbord toch al aanzien kunnen komen? Ja, maar je probeert vaak op een... Kijk, je hebt een, een, een harde kern. Ja. En dan heb je dingen waarmee je speelt op zo'n avond. Um, maar Cuba waarmee... had ook naar morgen gekund. En ja, morgen hadden we geen... Nee, dat had ook gekund. Ja. Dat, nee, dat had natuurlijk allemaal gekund. En dan zijn er... Ik weet niet precies hoe het vandaag gegaan is... maar meestal op zo'n dag... dan probeer je een aantal dingen uit... en dan lukt het niet. En dan denk je... nou, we hebben nog... heel mooi verhaal over Bosnië liggen. Uh, dat is... weliswaar buitenland... maar hoort... door de verschrikkelijke voorgeschiedenis... ook een beetje tot het binnenland. Uh, ik denk dat dat de overweging is geweest. En uh, die snap ik wel. Maar ik had zelf... Um, je hebt ook iets van een zaterdagavond gevolgd. Ik heb, sinds kort uh, doen wij op zaterdag, tijdens de politieke, het politieke seizoen... Uh, doen wij een, een, een, een ja, nieuwsuur politiek. Uit Dudok. Ja. En uh, dat werkt eigenlijk heel goed. Daarmee krijg je een soort uh, urgentie op die zaterdag. Dan denk je, oh ja, dat wil ik wel zien. Het is voor ons lastig. Een zaterdag is een andere kijkavond. Jij hebt niet altijd zin. Uh, en maar nu ingegeven door sport, zet jij dat overboord en zeg je, we gaan toch niet uit Dudok. We gaan nee, gewoon... nee, nee, nee. Wat Dudok is een beetje klaar nu. Het uh, weet je, de Kamer, het bleek, dat kunnen we zes keer doen. Het is natuurlijk ook een kwestie van geld. We kunnen het zes keer doen. Nee, ik had het graag uh, doorgezet. We gaan het hoop ik volgend seizoen het hele jaar door doen. Maar uh, het blijkt ook moeilijk. In ik heb politie gaan ook. Uh, die gaan, uh, weet je, het is. Het is nu, hebben we het allemaal gehad. Al die partijen hebben hun partijprogramma's gepresenteerd. En dan ja. op een gegeven moment. Wordt het moeilijker en moeilijker en moeilijker om. Dudok op een leuke manier te vullen. Dus we dachten, nou, weet je wat, we houden gewoon. Uh, we trekken ons even terug. Hoe blij ben jij als straks deze sport zomaar voorbij is? <lacht> <lacht> um, nou ja, ach, weet je, het hoort erbij. En, um, maar weet je, het is wel eens. Uh, ik. Uh, het, is, het zijn niet de leukste ochtenden na zo'n wedstrijd. Weet je wel, want dan kijk ik... Uh, ik, ik krijg vrij vroeg uh, de kijkcijfers. En dan zie ik, en dan worden wij natuurlijk geslacht. Uh, dat is jammer, want je wil als programma... Uh, maar kijk, ik ben tegelijkertijd realist genoeg om te weten... dat mensen die, die houden van nieuws en die houden van sport. En voor dit soort avonden gaan ze voor die sport. Ja. En dan ligt Nederland eruit straks... Weet je wel, wat na vanavond de kans is wat groter geworden dat Nederland eruit komt te liggen. is goed voor jou. Nou ja, weet je, het is niet slecht voor ons. Het is een ramp voor het land, maar... Je <laughs> hebt ook nog een plaat kant. meegenomen. Ja, ja het is een, um, wij hebben, jij en ik, met een paar anderen... hebben we gezeten in New York in 2007... ter voorbereiding uh, op een echt een leuk project... wat niet gelukt is... Althans, we hebben het wel een, een, bijna een heel seizoen uitgezonden. Maar het is, uiteindelijk hebben we er ook de stekker eruit getrokken. Ik denk dat we te vroeg waren en dat we misschien niet te ambitieus waren. De nieuwste show, door jou gepresenteerd. En um, we zaten in New York voor, om te kijken bij John Stewart. Een daily show waar we verpletterd uh, uitkwamen. Zeer onder de indruk. En uh, dat wilden en moesten wij ook in Nederland gaan maken. Intelligent... Uh, intelligente satire over nieuws. Daar kwam het in feite op neer. En um, dat is op de beste momenten gelukt. Maar te weinig. Uh, we, hebben, we, we stonden erbij en we keken ernaar. We waren heel ambitieus. We dachten: we, we gaan meteen knallen met vijf avonden in de week. Nou, dat, was, uh, dat zouden we misschien nu zeggen. Weet je wat, we beginnen met één avond in de week. En het seizoen erop doen we er twee. Uh, want je bent niet alleen afhankelijk van, uh, van jouw presentatietalent... maar ook van het schrijftalent en van uh, acteurs, et cetera. Nou, daar waren we misschien iets te optimistisch over. Hoe dan ook. Die avond hadden wij een, in New York... een van die avonden had ik een uitnodiging gekregen voor een musical. En uh, dat is eigenlijk de Amerikaanse recente geschiedenis in een, een notendop. Jersey Boys, is geschiedenis van Frankie Valli en uh, The Four Seasons... Toen nog gewoon de Four Seasons. Een, uh, een clubje mannen, jongens. Kleine criminelen eigenlijk. Uh, straatschoffies. Uh, uit Belleville, New Jersey. Aan de andere kant van de brug bij Manhattan. En um, in een troosteloze arbeiderswijk. Uh, stonden deze jongetjes onder een uh, lantaarnpaal een beetje te zingen. En in, toen in, in, in een bar, en een clubje. Die werden uh, door de later bekende filmster Joe Pesci. Gekoppeld, en toen nog ook, een van zo'n schoffie, straatschoffie. Gekoppeld aan Bob Gaudio. Bob Gaudio kwam erbij en vanaf dat moment... Nou ja, vrij snel daarna, Gaudio schreef een hit... die meteen in één klap deze Frankie Valli en de Four Seasons... bovenaan alle hitparades in, uh, in de hele wereld uh, zette. En dan hebben we het over 1962... Misschien is het leuk om even te horen. We even... Gaan we nu naar de tophit luisteren dan? We gaan naar die hit waarmee zij in één keer... ...het explodeerde. Welke nummer is dat? Sherry. Then one day a tune pops into my head. I jot down some dummy words. Nick en ik do a quick head arrangement. Then we call the studio and sing it to crew. And the whole world exploded. Don't you come, come on to me? Don't you come on? Come on. Jerry. Yeah. Gekozen door uh, Karel Kuil, nu nog hoofddirecteur van Nieuwsuur. Maar je leidde het in als een ware Leo Blokhuis. <lacht> nou ja. ja, het is ook echt. Ik, heb, ik was verpletterd door die musical. Ik hou helemaal niet van musicals. Maar um, het was een verrassing. Ik, ik geloof dat Joop van der Ende. Zo kwamen we ook aan die kaartjes. Die was een van de co-producenten van die musical. Maar uh, ver, uh, geweldig vormgegeven. En wat mooier was dat hij het echt ook in muzikaal die jongen, de hoofdrolspeler... Uh, ik heb hem twee keer gezien. Eén keer uh, in, in New York, dus in één keer in Londen. En die heeft die facetto-stem... van Frankie Valli zo ontzettend... goed te pakken. En dat is echt... krankzinnig moeilijk. Dat dus is muzikaal... echt... Nou, Top. Ik bedoel, het is dat je nu uh, mediadirecteur wordt van de NTR, anders zou je echt een... Uh, toch, misschien moet je voor jezelf een radioprogramma met ja. platen uh, die je kent ja. en die je gaat inleiden. Ja. Maar je ja. wordt mediadirecteur van de NTR, dat betekent ja. dat je over alle uh, uitingen gaat van de NTR... op uh, radio, televisie en, uh, ja. en internet. Wat, uh, wat moet er gebeuren bij de NTR? Een paar dingen... Um... Nou, een van de belangrijkste dingen We is... We hebben dus niet de zoveel denk... tijd meer. Nee. Hè, dus... Nou, weet je, Patrick, wat moet gebeuren, dat moet bij elke omroep gebeuren. Maar wij moeten uh, ons heel goed realiseren dat de manier van televisie kijken... Het gaat vaak in Hilversum over televisie. Maar de manier van televisie kijken is ingrijpend aan het veranderen. Wij moeten daarop inspelen. Het is niet meer alleen televisie op een bepaald tijdstip. Het is bij nieuwsuur, bij andere tijden, et cetera. Je biedt iets aan. Je biedt inhoud aan. Je biedt een ding aan waar mensen... Misschien via de televisie op een tijdstip dat zij uh, uh, leuk vinden, interessant vinden. Maar misschien op een andere manier. Je, moet een veel je, je biedt het op veel gelaagder aan. Dat is een van de grote dingen die wij uh, uh, zullen gaan doen. En waarom wil je deze baan? Want je hebt zo'n prachtige plek bij ja. zijn de Nee, dat, dat is waar. Van. Maar ik had nog één keer. De, ik dacht, ja, ik kan gaan. We komen voor een hele heftige tijd. Er gaat 200 miljoen bezuinigd worden aan Hilversum. Dat is echt een krankzinnige uh, hoeveelheid geld die eraf gaat. Dan kan ik aan de zijlijn blijven staan om te zeggen dat uh, degenen die dat doen uh, het allemaal verprutsen en het niet goed doen. Ik dacht ook, ik ken het bedrijf, ik ken het, het zit tot in mijn vezels en ik denk, ik vind het een mooi bedrijf, ik vind het echt een mooi bedrijf, ik vind het belangrijk dat het er is. Ik dacht, ja dat wil ik doen, daar wil ik bij zijn. Ik weet hoe de hazen lopen in Hilversum en ik wil daar gewoon bij zijn. Ja, het is een roeping, zeg maar. Nou, dat klinkt zo uh, hoogdravend. Maar weet je, ik vind het is echt een leuk, mooi... Uh, het gaat ergens over, weet je wel. Het is niet... En Nieuwsuur staat. Nieuwsuur kan lopen zonder mij. En ik denk dat het misschien ook helemaal niet zo slecht is... dat er eens iemand anders komt, met een andere smaak, met een andere toon. Wie wordt de nieuwe een... Geen flauw idee. We gaan nu een uh, mooie procedure uh, uh, beginnen. Nou, ik vond het in ieder geval mooi dat je dit in ieder geval als roeping beschouwde... om een keer in de overnachting te gast te zijn. Uh, Karel Kel, ja. ik wens jou nog prachtige laatste maanden toe bij Nieuwsuur. Ja, en wij gaan uh, natuurlijk door naar een... Dank je wel. Dank je lust. Volgens mij met hooitjes.